Het is voor het eerst dat hele gezinnen hun reispapieren kwijtraken. In totaal zijn eerder 33 paspoorten ingenomen om te voorkomen dat mensen afreizen voor de jihad. De vier volwassenen, twee mannen en twee vrouwen van begin dertig zijn aangehouden. Voor de kinderen in de leeftijd van acht maanden tot negen jaar is de Raad van de Kinderbescherming bij de zaak betrokken. Ze zijn uit huis geplaatst. De Ghanese hoofdstad Accra wordt de internationale uitvalsbasis voor de bestrijding van de ebola-epidemie in Westelijk Afrika. De Verenigde Naties gaan de hulpacties vanaf nu vanuit deze stad coördineren. Accra wordt ook het logistieke centrum voor zowel goederen als hulpverleners. Ghana ligt niet ver van de meest getroffen landen en heeft met die landen goede verbindingen. Afgelopen tijd sloeg de Wereldgezondheidsorganisatie alarm over de ebola-uitbraak. Volgens de WHO heeft de ziekte aan 1500 mensen het leven gekost. Zeker 3000 mensen zijn aan het virus besmet. Zonder ingrijpen zou dat aantal kunnen oplopen tot 20.000. Russische tanks hebben volgens een woordvoerder van het Oekraïnse leger... in het dorpje Novosvitlivka bij Lugansk zo goed als elk huis vernietigd. Volgens een woordvoerder van het leger heeft Oekraïne troepen moeten terugtrekken... uit twee dorpen ten oosten van Lugansk. Kiev heeft meer troepen gestuurd naar de havenstad Mariupol. President Poroshenko heeft in Brussel opnieuw de aanwezigheid van Russische troepen... in Oekraïne veroordeeld. Volgens hem zijn er duizenden Russische militairen en honderden tanks in Oost-Oekraïne.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 File in beide richtingen op de A1 Amsterdam Amersfoort bij bruggen van 2 kilometer. En door de afsluiting van de Zeeburgertunnel in de A10 Oost bij Amsterdam richting Zaanstad dit weekend... staat een file op de A1 richting Amsterdam tussen Muiden en watergaasmeer van 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 beleeft het, het midden van ZFM op tv, radio en internet. -M -M. Dit is ZFM Race Radio. The night runs away with the day. The summer is over Ja, om half drie hoorden we Lex van de Horen met het weer voor de komende dagen. Ja, zo'n tweede helft volgende week, dan gaan we een na-zomer krijgen. De summer is over. Ja. Maar het weer, dat gaat nog eventjes door met de heerlijke temperatuur van rond de 25 graden. Donderdag en vrijdag, wat willen we nou nog meer? Je hoorden dus heel fantastisch Springfield en de summer is over. Die draaide ik niet zomaar, nee.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 Aan het Duintjesveld inderdaad, van 10 tot 1. Van uh, 10 tot 1 uur is uh, iedereen van harte welkom. Voor uh, welke leeftijd is het zo'n beetje bedoeld, uh, Danny? Uh, nou, we beginnen ongeveer met de, met de leeftijd van vijf jaar... tot, ja, eigenlijk iedereen in de jeugd. Dus dat is tot en met 16, 17. zeventien. Die zijn allemaal welkom. Allemaal morgen naar uh, toe uh, toekomen. Buiten het voetbal nog andere dingen rondom deze open dag. Lekkere hapjes, drankjes, noem maar op.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 vanaf 10 uur tot 1 uur de open dag van SV Salfort op Duintjesveld. en uiteraard is iedereen van harte welkom hoor. dat is juist van Danny Koper CFM Race Radio Pit Report. Pit Report. Ja, het is het historische Grand Prix Race weekend hier in Salfort en CFM is erbij. Willem van deze is vanmiddag op Circuit Park Salfort aanwezig. Goedemiddag nogmaals Willem. Ja, goedemiddag nogmaals uh, Rob. Ja, ja live vanaf het vanaf de pitstraat hè.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 De TS251 van Maus Ja, En die Brabham, dat is toch een merk wat we kennen uit de historie van de autosport. Ook Sir Jack Brabham, een maand terug, iets langer een maand terug, overleden op een respectabele leeftijd overigens van diep in de 80. Ja, die wordt hier ook geëerd nog. En ook een, een, een John David Brabham, die een demo geeft van een van de Brabham's.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 En dat was hem, de zin uit Begin jaren tachtig van Vitesse en Rosalyn. Het is drie minuten over half vier. Rosalind. Tijd voor de evenementagenda. Ja, <lacht> er is geen ontkomen aan meer. De Historisch Grand Prix is dit weekend op het circuitpark Zandvoort. En deze dagen zult u ook ongetwijfeld op de weg de mooiste historische bolide's voorbij zien rijden.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 sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. This house just ain't no Dat was Bill Widders en I no sunshine when she's gone. Ben je lekker aan het snuffelen, Maurice? Ja, dat klopt. Ja, inderdaad. Ik ben lekker aan het bladeren en aan het Ja, handen. nog even. Ja, zei inderdaad net uh, na de evenementagenda. De mensen kunnen de evenementen ook nalezen op de CFM-app. Jazeker. Download hem in de Google Play Store of in de App Store of op uh, Amazon. Gratis te downloaden onder ZFM Zalvoort. Je wordt op de hoogte gesteld. De laatste evenementen en nieuwtjes uit Zalvoort. En het CFM-nieuws natuurlijk. Klopt.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 Is he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 maar ook de GT's, zoals de Porsches die daarin rondrijden. Zelfs een Ferrari nog, een Iso Rivolta. Ja, en dat gaat er toch wel leuk aan toe in deze klasse. Vooral de minis, die maken een mooi spektakel van de race. Ja, die wordt wel geleid, eigenlijk gedomineerd door een Porsche. En dat is een roman.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 Als ik je vertel wie daar onder andere aan de start uh, verschijnt... Uh, ja, ik ben benieuwd. Jan Coronel, uh, Guido van der Garde, Jan Lammers... Ja, het zijn uh, wel degelijk gentlemen's, maar op de baan uh, zijn ze toch uh, wat meer. Uh, zijn het pure racers? Uh, Guido van der Garde bijvoorbeeld...